Zandvoort. Nikos. dat klinkt als een heel oud idee. zonne En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, Cuba Link. Goedemorgen oh, Zo, pak, pak microfoon er even bij het is smart, ja, Dat doe ik ook even Toebak leeft op de radio, welkom bij dit radio We gaan tot en met 10 uur En het is een zomer hier, om nooit te vergeten Een zomer? Ja, heb je niet gevoeld gisteravond hoe zwoel het was bij te? Ja, ik heb gelijk, het was echt heel erg warm Ik heb gisteravond gewoon heel lang op het terras gezeten In de Halterstraat, helemaal lekker hmm, Kijk, nou, goed en, idee ik, ik waande mij echt op vakantie, want ik was bij een Griekje En daar was de live music Ik kon niet meer normaal praten, want ik zat te dicht bij de Box. Je, maar je toch leest. voel ik me op vakantie. En dan ga je naar buiten en denk ik, oh, ook, ik hoef mijn jas niet dicht. Oh! oh kijk, kijk uit, hè. kijk uit. In ja, ja, deze ja. dagen voor 11 september gaat iedereen toch een beetje uh, misschien ontspannen door het weer. Terwijl we heel scherp moeten blijven. Ja, dat is waar. Want, uh, maar dat blijf toch... je wel door alle, alle reportages die je nu weer allemaal ziet. Gisteravond al zag ik er ook weer eentje. Ja. Van uh, al die arme brandweermannen. En dat is natuurlijk echt heel erg. Maar dat hij zich zo schuldig voelen dat zij nog leven. En de anderen zijn dood. Want, en, en dus die waren beter. Dat, dat zeiden er eentje, ik denk. Oh, dit dat is dan... ook wel heel apart. Nee, nee, nee, nee. Dat zullen wij in Nederland niet zeggen. Wij zeggen dan, die zijn slechter. Veiligheid gaat niet eerst. Ik heb niet goed opgelet. Nee, niet goed opgelet. Ik <laughs> ja. eh? moet niet zeggen dat je een klunt bent. Maar goed, dat hier in Nederland, als het veilig gaat, gaat boven alles. En als je me echt denkt van, het is niet veilig. Nou, dan ga je weg. Dan ga je het anders doen. Ja, nee, dat is waar. ja, dat is waar Nou goed, uh, ja, maar ik zat ook al die programma's af te kijken Je blijft er toch een beetje in hangen En mijn, mijn dochter die kwam er graag naar beneden Die is negen, die zegt Wat ben je nou allemaal aan het kijken? Ja, naar nou, 9-11 Dat ziet er toch helemaal niet leuk uit? Nee, nou waarom kijk je dan? Ja, uh, ja, je ja je ik weet het gewoon niet Je voelt het negatieve gevoel Ja je precies, houd ermee op ja. Dus laten we een grote streep om zeggen. Het is allemaal van die sensatiebeluste dingen ook. Laat laten afgelopen week weer foto's zien van mensen die naar beneden hebben gesprongen. Die naar beneden zijn gesprongen. Uh, ja, ja, en aan en, en die knallen die je hoorde. En van wie waren dat dan? Ja, ja precies. Dan hebben ze één foto uitvergroot. En dan geint één familielid. Hem te herkennen, was een man die naar beneden was gesprongen. En uiteindelijk heeft ze gezegd, nee het is hem toch niet. Nou en, ja, in Amerika heeft die foto's wel in het begin tegengehouden. Maar uiteindelijk hebben ze het toch gepubliceerd en uh, uitgegeven. Wie, wie was het? Oh. Ja, het is toch afschuwelijk. Maar goed, morgen is het echt de datum. Vandaag is het nog met 10 september. En, en Maar goed, de hele week staat wel in teken. In het, ja, het is 10 jaar geleden. Wat was je? aan het doen? Wat, waar, waar, waar was je? Wat, wat, wat? Ja, kan je het nog herinneren? Nou, ik vraag nog even Jolande. Kan jij het nog herinneren? Ik kan het me heel goed herinneren wat ik aan het doen was. Ik was gewoon op mijn werk, zoals het hoort. Ja. En uh, toen zegt iemand van dat, dit, dat dat gebeurd was. En toen ben ik uh, naar boven gegaan. en toen was ik, Het was op tv. En toen zagen we ze ook inderdaad het moment dat die tweede insloeg. Ja. En toen zijn we eigenlijk allemaal verbouwereerd teruggegaan naar onze werkplek. Want meer konden we niet aanzien. We denken, oh god, wat komt er nog meer? Ja. Maar ik moet wel zeggen, uh, dit heeft nu zo'n uh, impact na tien jaar. Maar uh, je krijgt dat met Oslo natuurlijk uh, inundito, hè? Er het daar wel veel minder slachtoffers. Ja. Maar dat, dat is ook zoiets wat zo heel veel indruk op, op iedereen maakt, weet je wel. Ja, het is wel weer een ontzettende discussie over dat krokodiltruitje wat hij aan heeft, hè. Wie? Anders drijf ik. Kijk, is een krokodiltruitje? Ja, ja, die heeft een Lacoste-truitje aan. En hij zegt, Lacoste is zo'n goed merk. Dat heeft me zo geholpen om hem, zeg maar, in een bepaalde soort status te houden. Terwijl hij oh. gewoon een zware crimineel is. Ja. Of een zware Gehoorlijk. idioot. Nou ja, ja, dat is hij geworden eigenlijk. Het ja. was misschien wel iemand gewoon van een bepaalde staat. Maar ja. dus Lacoste die heeft nu iets zinnigs gezegd, dachten ze. Maar ze hadden bijna niks meer zinnigs kunnen zeggen. Want nu willen ze dat dat, Corse, dat, dat dat krokodilletje weggehaald wordt als hij gepubliceerd wordt. Ik zeg: publiceer die man gewoon helemaal niet meer. Want dan nee, komt elke keer weer met zijn gezicht op de televisie. En wat wil hij nou zo graag? Ja, en elke keer op de televisie. Maar dan zie je die kop van hem ook. Want ik had net even van wanneer was dat? Nou, dat ja. is volgens mij eind juli. Dus, ja dat is al uh, heel lang geleden en, uh, maar, maar als je uh, zo zelf lachje, dan zo'n zelfgenoegzaam lachje en is het gewoon inderdaad net zo'n Nazi-Duitser, weet je ja publiceer hem niet of door nee. een gigantische balk over zijn hoofd heen niet over het krokodilletje over zijn hoofd ga gewoon heen zo klaar gewoon helemaal niet als publiceren ogen niet ziet, Het als je niet en dus al een stuk prettiger ik snap ook niet je hebt ook weer van die mensen die van die t-shirts dragen met Che uh, Guevara erop ja omdat hij zo'n mooi hoofd heeft hij heeft echt duizenden mensen er dood ingejaagd ik heb pas geleden had een t-shirt gekocht van Stalin Weet je wel? Ja. Nou, ik heb het een paar keer aangehaald op een gegeven moment ging kijken, staan, wat heeft hij gedaan? Toen schrok ik denk, ik nou dat t-shirt ga ik me niet terug hebben Nee, maar waarom heb je het in godsnaam gekocht? Ja. Dat snap ik ook niet destijds. Het ziet er zo leuk uit. Tijdelijke geesten. Ja. Het ziet er zo leuk uit. Ik ga toch ook niet met een t-shirt lopen van Adolf Hitler? dat is altijd een idioot. Hetzelfde idee eigenlijk bijna. Eigenlijk wel. Dus ophouden met die kop op de televisie te laten zien. We weten wel wie het is. Welkom bij het radio programma Get you Of his man. is man, wat is dat ook al? Goede plaat heeft even geduurd voordat hij uiteindelijk doorbrak. Maar het is natuurlijk voor hun gebeurt natuurlijk. Het, het, ja, het geld gaat binnenkomen. Wat, wat gebeurt er? Oh, ze zijn nog bezig, joh. Ze zijn gaan zwaard vechten. Ja, ik dacht van, nou, dat, dat, dat worden geluiden van rinkelend geld, weet je wel? Nee, dat, dat is wel een beetje, ook een beetje gedateerd, hè? Zwaard Nou, lijkt me handiger. Is toch veel sneller klaar, ook? In deze zware tijden vind ik het geen fijne geluiden. Nee, <laughs> ik wil even ik wil het even lekker voeden. Nou, oh. nou. nou wat een geweld, Goedemorgen, welkom bij het Radioprogramma. Gaan we het toch over uh, geld hebben of hebben we andere berichten? Nou ja, over geld. Ja, ze we zijn wel druk bezig met onze pensioenen en toestanden. Maar ja? uh, de juiste uitslag weet ik nog niet. Dan moeten we nog even gaan kijken. Oké. Okay. Ja, want de vakbonden en zo die waren druk bezig. Nou, doe maar even een. Uh... Dit is dan een gezellig berichtje. Uh, een gezellig berichtje. Ja, nou ja, dit is wel een gezellig beroepje. Berichtje, berichtje ja. beroepje, berichtje. Er is een Engels stijl. En die had rijk kunnen worden door de geboortedatum van eerste kind Oliver. Die, want die kwam op 6 september ter wereld Want vader Paul en moeder Stephanie zijn ook geboren op diezelfde datum. En uh, ja, de kans is dus dat die uh, data samenvalt is een kans op 1 op 133.225. Dus het is heel veel, heel veel klein. En veel vrienden grapten dat de baby geboren zou worden op ons verjaardag. Helemaal toen die dag dichterbij kwam. Maar ja, ze dachten niet dat het echt zou gebeuren. Maar uh, waren ze maar naar Bookmakers gegaan, dan hadden ze er een weddenschap op kunnen afsluiten. Oh ja, dat kan tegenwoordig. Ja, want hij was uitgerekend op 29 augustus, maar hij werd uiteindelijk dus een week later geboren op 6 september. Dat is oh. wel mooi. 6911. Ja, het ja, zou mooier zijn als het, uh, het uh, vorig jaar uh, in 2009 was gebeurd, hè? 6,99 9 of zo. Of 6,96. 6. Het duizend voor me met al die uh, cijfers voor me nu. Ja? Ja. Ja, ja, ik, ik heb wel wat met cijfers, maar ja, dat, is dat, dat, ik al, dat is een keer baan natuurlijk, loog. Ja. Maar goed, dus welke, welke dag was je nu geboren? Nog 6 even? september. 6 september. Yo. Ja. Altijd weer. Oliver! Maakt ook niet maar uit, het is minuut. wel handig toch? Dat je met z'n drie op één dag jarig bent. Ja. Gewoon in één keer, ben je en klaar. Geld. Ach, wat scheelt een hoop geld. Ja, maar die ouders hebben hem toch al vaak van het, de verjaardag van het kind gaat voor. Nou ja, dan zijn ze hun verjaardag ook gelijk gevierd klaar. Ja, en heb je al een bezoek gehad, ook gewoon voor het hele jaar. Heerlijk. Kan je weer bezighouden met belangrijke dingen in het leven? Ja, maar ik vind het altijd zo sneu voor mensen die ze echt midden in december decemberjaar zijn. Van, zeker als ze nog klein zijn. Van, nou, dan heb je Sinterklaas al en je hebt kerst. Ja, dat zo. En dan, dan zo. ben je zo kindjarig. En ik, ik vond dat zo heerlijk. van ik ben dan in julijarig. Uh, ja, dan, uh, dan heb je nog lekker lang voordat Sinterklaas komt. Heb je er niet zoveel troep van ook in huis? Ja. Kast allemaal in een tuin, uh, kastjes. Uh, ja, dat is zeker waar. Zeker waar. Nou, scho schokkend nieuws natuurlijk. Beving 4,5 treft oh, Nederland. Ja. Oh, man. Echt? Dat het was vroeg, wel heel eng. Het was wel heel eng. Maar heb je hem gevoeld? Nee, ik heb niks gevoeld. Oh, okay. Nee, ik kon ook helemaal niet. maar want ik zit te kijken op, de, op, het, uh, op het overzichtje. Het was natuurlijk in, in Groesbeek. Groesbeek, daar in de buurt was het. En het was te voelen tot bijna in Amersfoort. Dus ja... Alkmaar is dan wel heel erg ver weg natuurlijk. Ja, maar ik heb gehoord van iemand uh, gisteravond. Ja? Diegene met wie ik op het terras zat. Maar ja, we zaten natuurlijk aan de borrel. Dus ja. ja, je weet niet of het die dag ervoor ook zo was. Ja. Dat je dan denkt van, oeh, dat voel ik nou? Maar uh, de dat... vrachtwagen. Ja, nee maar, nee, maar dan kan het natuurlijk zijn dat jij uh, zelf beeft. Van, uh, omdat je een neut op hebt. Ja. Dat je denkt van, nou, het was weer een aardbeving ergens. Of iemand er komt er gaat naast je zitten. Dat oh, zou gebeurt kunnen. wat ja. gebeurde allemaal? <laughs> dat zou nog kunnen. Nee, het, het is wel maf, ja omdat ze natuurlijk in bergen bezig zijn met die gasopslag. Dat willen ze natuurlijk daar gaan realiseren. Ze hebben daar al onderzoek gedaan of er nog wat interessante dingen in de grond zaten. Want ja, dat is natuurlijk nog belangrijker. Die aardbeving is allemaal heel naar als het kan gebeuren. Maar als het als archeologische schat in de grond zit, die moet natuurlijk wel veilig gesteld worden. Ja. Dus ja. daar hebben ze allemaal naar gekeken. Er is niks te vinden. Ze hebben een schaats gevonden. Een schaats? Een schaats uit... Uh... Wat was het ook alweer? Nou, ik weet niet. er ergens uit. de oertijd? Uit, uit de oertijd. Ja, okay. Alleen de linkerschaatsen hebben ze gevonden, denken ze. <laughs> en dat was een been. Een been van een of andere koe, denk ik. Dat was al met gaatjes erin, weet je wel. Oké. Okay. En ze hebben alleen de linker gevonden. Dus als jij thuis nog de rechter hebt liggen, geef hem even terug. Ja, want dan is hij tenminste compleet, hè? Of, hij heeft, of het is misschien een soort skateboard geweest dat, die, uh, dat ze op één been hebben geschaat. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Oké. Okay. Nou, ik, ik zou het toch wel eens willen zien hoe ze, hoe ze dat hebben gedaan in Godstamboff een stukje bot glijden. Ja, nee, maar ik denk het wel, dat je een bot kan je dus, als je dat langs een rots doet, dan krijg je wel een, uh, uh, dan, dan kan je wat afschrapen, en dan krijg je wel een scherp randje onderaan waarschijnlijk. Oh. Op die manier. Nog op mijn alle en dan gebruiken op. ze het bot, gebruiken ze eerst zomers als blokfluit, Ja. En dan gaan ze winters gaan ze dus uh, schrapen, waardoor die scherp wordt, en dan hebben ze een schaats. Een, scha een, een schaatsfluit. Een schaatsfluit. Nou, je hoort het allemaal, creatief waren ze wel. Een schuit, bestijd. of een flaat. Hé? Wat? Ja, wat? Ik word er raar van! Toebak blijft op de radio. Kwart over acht. Welkom. Bent u een beetje wakker of niet? Daar zorgen we dan wel voor. Ja, ja, we hebben ook allemaal weer afgezaagde berichten, die komen ook voorbij in de doek. En ja, straks nog even. Oh, we gaan op T zetten zie ik het. En er moet weer eens opgeruimd worden. De stofzavonds worden ook alweer uh, gestart. Het is zo'n dunter van je welste. And it's gonna make you happy. Dames en heren, als je er maar blij van wordt. Wat is dat nou voor een ding? He? Nou, zeg, dat hoeft nu niet te doen. Nou, de daar word ik morgen, nou niet blij van hoor. Klopt, zeg. Ik zeg helemaal niet. Uh, je Hou je echt... even in? Ja. Ik ga de programmeleiding bellen. Oh, jezus, meer zeg. I love it. Ja, ja, ja, ja was, jij, had. Ja, jij wel, ja. Ik ja. ben ja, helemaal gek van het Goed, twee blakjes van. van Ik word er helemaal gek van. De koekste nieuwe single: heet Junk of the Heart. Happy. Tussen aanhangstekers en daarvoor natuurlijk kids en airshop. Dat vind ik echt gezond. Geweldig je plaat, dames en, dat en heren. Is zeker. Een geweldig... Wat mij betreft gezond, Ja, dat ja, ook wel, ja. Goed, <laughs> dames en heren. Ja, ik heb uh, een bericht. Dat we hebben het natuurlijk over. Uh, het is, het ja, wordt misschien toch het centrale thema vandaag, terrorisme. Ja, dat zit er wel in. We hadden natuurlijk over die ellende in Alfa aan de Rijn. En nou uh, ging een cameraploeg van het uh, televisieprogramma Brandpunt... ging eigenlijk eventjes een uh, beetje reconstructie maken. Gewoon om een programma over te maken. Ja. Maar ja, dit ging, het was 9 april. Dat was een, nog eerder. Dit is echt een, een, een ernstig jaar dit jaar. Maar uh, het schijnt dus dat die dan die schoten stuurde, die dacht nee, zes mensen in zichzelf dood. En toen gingen ze dus uh, daar een extra uh, reconstructie maken... om op te nemen en daar waarschijnlijk een, een documentaire bij te maken. Ja. En, nou, en die mensen daar die werden helemaal gek... Het bleek dus dat een uh, aantal winkelers helemaal niet wisten dat die reconstructie gemaakt werd. Yes. En er liep dus dan een, een man in, in, uh, in zo'n uh, uh, camouflagebroek en zwarte schoenen liep daar rond met een nepgeweer. Uh, en uh, die dachten gewoon al helemaal van, uh, weet je begint. dan uh, gaan we weer. Oh nee. En nou gaan we dan toch maken. Ja, maar ja, volgens oh de omroep had de figurant een rode KRO-jas aan. Waarop alleen aan de onderkant een camouflagebroek zeg maar was. Maar ja, toen de camera mensen zagen wat een impact een werk op, zijn ze gelijk gestopt van de opnames. Zijn dus uiteindelijk na sluitend tijd afgerond. En ja, de beelden die zijn als het goed is morgen op tv te zien. En waarschijnlijk gaan ze dan misschien de mensen wel erin plakken, weet je wel. Ja, het is... dus, ja maar het is, ik, ik kan me wel voorstellen dat je tegenwoordig. Uh, zeker nu ook in New York schijnt het uh, ook zo'n gekken huis te zijn, nu met al de beveiliging. Omdat ja. er, uh, er, er is geen uh, reden voor ongerustheid. Maar er waren wel drie verwachte mannen, uh, nee, uh, verdachte mannen. Verwachte mannen. Ja, het... Ik hoop niet dat ze echt verwacht worden, die mannen. Het zijn echt allemaal weer tegenstrijdige berichten. Ja. De een zegt van nou, ou, we hebben een hoop beter uh, te voorkomen. Uh, een paar mensen opgepakt natuurlijk, die, die bom op Times Square, geloof ik, ja, hebben ze. Maar... En dan andere dingen. En andere, zeggen van, andere mensen zeggen dat we van nee, we hebben niks tegen kunnen houden. Dus nee, gaat allemaal nergens op. En, uh, ja, ik denk net als ik daar doe, dat concert. Dat de Prinsengracht, dat daar dan een, een onbekende man dan zomaar op toneel staat. Ja, dat is heel wat anders. Maar ja. die man had inderdaad net zo goed wat bij, bij zich kunnen hebben. Want niemand heeft hem gezien of aangehouden. Ja, Hoe is hij dat, binnengekomen? Dat is waar, maar ik ja. weet het niet hoor. Ik Mooi, wel... onze koningin uh, aan Florida. Ik Ja, ik moet toch wel een beetje lachen als ik die man weer hoor. Ja, ja het, maar ja, het had ook wel een... ...echt zo'n uh, zelfmoordenaar kunnen zijn. Ja, dat is waar. O, oh, oh, dat is waar. Ja, ja had, die man is verstaanbaar. Wat zegt hij een spijt van? Hij zegt dat, hij er, dat het allemaal niet waar is wat over hem gezegd. Het is namelijk Kaddafi namelijk. En als het wel waar is dan... Oh, is het geld voor Talita van Zon, die, weet het, uh, die, die heeft het Ja, die heeft het verstand van, die is natuurlijk ook in de buurt geweest. Ja. Dus, ja uh, ik vind het ook wel uh, triestig, dat meisje, volgens mij kan ze nooit meer normaal over straat. <lacht> nee. Want als ze dan weggaat, dan gaat gelijk een paparazzi achter haar. Van naar welke hooggeplaatste uh, persoon gaat ze nu weer? Ja, maar wie voor 20.000 nou euro. En ja, het mafies, ik zou horen, gisteren bij gaan. Geld, uh, hè? 20.000 euro, even zonder dol. Wat? Het gaat wel over gel geld, hè? 20.000 euro? Ja, dat is een Voor een geld. weekendje. Voor een weekendje. Zo, nou, dan ga je ook twijfelen natuurlijk. Dan ja. denk je nou misschien. Oh, je misschien... om Ah, dat ja, klinkt op, toch best de de wel de aardig? Doe gewoon oord op één. Ja. Precies. En dan strijken we uiteindelijk <laughs> dat geld op. Nou goed, ja, ik hoorde gisteren bij Etha Boulevard, was natuurlijk ook even. Was in een uitzending. Ze was zo kwaad op iedereen op alles. En ik denk van mens, kijk ook even naar jezelf. Zeg ook even van. Ja, het is niet zo handig dat ik in die tijd bestek naar Libië ben gegaan. Het is niet zo handig voor me. Nee, ze was alleen maar van zich af aan het slag. Moet ze alleen maar zeggen van, ik was een beetje dom. Ja, ja. dat zijn de magische woorden. Ja, precies. Dan is, is alles gewoon... weer goed. Ze hebben toch zo'n goede. Een goede training gehad van Prinses Maxima, gewoon en dan, de k en dan heel onschuldig kijken. Je kan nog een beetje huilen erbij. Ja. Overschrapen hier, nee, die die maar. Ja. Die het weten precies wanneer wel wel niet echt is, maar gewoon. Ze was een beetje dom. Ja. En dat kon ook. Dat mag ja, ze zijn, want ze is blond. Ja. <lacht> Speciaal nou. de haargeverf. Ja, ja. ja. En ze zag ook wel slecht uit, dus om een shot. Bij half negen, straks morgen half negen, wat nieuws uit de regio, dames en heren. Is dit de nieuwe single van The Cure? Ik hoorde het je denken. Nou, dan wel de Belgische Cure. Het zijn de customs namelijk uit België. Harlequins. Wat is dit goed? is niks Dat is het eind. Uh, ja. De Cure zou je denken, maar dat is niet waar. Customs namelijk nou, kent ze van onder andere um, uh, Racks. Dat was een grote plaat. En Justin, Daar kan weer leuke pitchfingels staan. Uit België dus. Customs en Harlequins. Het is even over half negen. Pak aan. We zijn alweer... Het is alweer... Het, het is alweer tijd voor... Voor Zandvoort en de regio. Kijk. Kijk, ja. Wat en, meld je zo al? wat hadden we nou vorige week nog steeds gezegd? Ga nou naar die Ironman competition en doe mee. Ja, en wie zijn de winnaars? Er waren slechts 15 deelnemers. Echt? Zeven mannen en acht vrouwen. Ja. En uh, Caitlin Smit en Steven Pauw werden de winnaar van de spectaculaire zwem, surfboard, pedal en hardloopwedstrijd. En het is dus, de opbrengst is dus bestemd voor spieren voor spieren. Maar het is gewoon wel heel jammer dat er zo weinig deelnemers waren. Vijftien stuks. Ja, ze hebben wel de tijden erbij gezet, maar dan ga ik hem niet meer vermoeien. Die staan in de zandwoordse courant. Maar ze hadden echt prima weer. En zijn het een beetje mooie mannen? We vragen het even aan Nou, ik zie alleen een foto van de vrouw. Dat is duidelijk een fotograaf die uh, alle foto's uh, ging maken. En die dacht van, hé, hey, lekkere wijven. Nou ja, wat is dat nou weer? Een ja. foto van een vrouw bij van een bericht vrouwen, wat over mannen over gaat. Over Iron Man. Ja, dat ja, was Iron Woman, hè. Nee, ja. Dat is wel weer lekker. Voor Zandvoort en de regio. We hebben nog meer berichten. We hebben nog meer berichten. Bij een verkeersongeval op de burgemeester van Alphenstraat in Zandvoort er zijn zaterdagochtend twee auto's op elkaar geklapt. Het ofwel gebeurde omstreeks tien voor zes ter hoogte van het NH-hotel Ambulance en Brandweerkamer te plaatsen. Om de gewonden te verzorgen. Agenten hielden de nekken van inzittenden vast om eventueel extra letsel te voorkomen. Hoe het ongeval heeft kunnen uh, gebeuren is wel nog, uh, onbekend. In ieder geval één persoon is uh, voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Precies. Het gemeentehuis en het loket Zandvoort. zijn aanstaande donderdag 15 september gesloten. En wel hierom. We hebben dus een, een soort dag collegedag En wij gaan dus de ouderen in Zandvoort gaan wij uh, vermaken. Die dag. En er wordt, het bos wordt opgeruimd. En er wordt uh, geklust En weet ik van wat allemaal. Dus uh, de, alleen de burgerlijke stand is, is deze dag Open voor aangifte van geboorte en overlijden Van half negen tot half tien Dus oh. uh, als je na die tijd overlijdt Dan kan het de volgende dag pas Oh ja, nou. dat is terug maar het is niet anders. Misschien moet Laten we je... hopen dat er die dag uh, geen raar dingen gebeuren. Nee. Nou, 11 september uh, kan ook nog een beetje leuker worden. Want namelijk morgen wordt er om 10 uh, uur... begint er een voor, antieke brokante markt. Ach, dat ach, nog dat een uitvoer voor is. Dat snap ik echt niet. Uh, van de Jan van uh, straat is dat in Heemstede. Ook dit jaar zal er weer een ruim aanbod zijn aan... kristal, glaswerk, kandelaars, ja, linnendoek... oud zilver, sieraden, kleine grote meubels... Gestoffeerde stoelen, restaurateurs en uh, haardattrib haardattributen. Haardattributen ook. Oh, ja. Kun je je haar ook nog laten implanteren nee, daar? Nee, nee, nee. En voor is... de open haard, weet je wel? Van die uh, stoffertjes en blikjes en zo. En er is ook live muziek. Ga even naar www.janvangooienstraat.nl uh, en kijk even wat voor antieker allemaal. Te ja, deze, dit weekend is er in Haarlem het Korelind en het stad als podium en het Joopend Festival. Joopend? Dus er gebeurt echt van alles. Ja, Joop is een biermerk en dat is dan weer bij die oude kerk en zo. Ja. Maar er is gewoon door heel Haarlem heen, zijn er allerlei activiteiten. Het is ook nog zo van uh, dat ze nu al van de krant uit, dat vind ik toch wel erg, ze betalen niet meer voor de foto's. Maar je mag je foto uploaden gewoon naar hun website. Oké. Okay. denk van, nou, dat vind ik toch wel een beetje brutaal. Ja. Nou goed, he, tot zover wat... Zo uh, hebben we echt te doen. Tot zover wat berichtgeving uit, ja. uh, uit Zandvoort. Straks meer. St straks meer? Ja, natuurlijk. Om half tien. Oh, nou, geweldig. Het is weer tijd voor een wilde gitaarplaat. Dat vond ik ook al, ja. <laughs> Mitas. Ik vind het fantastisch. Ik blijf hoor. Een week draait tot die heel groot is en het videoclipje kijk er nou even op YouTube nou oh man ik krijg kippenvel van gewoon want is dat mooi die oude zwarte filmpjes van Radiohead waren geider. ach daar moest ik best op lachen maar als je dit ziet dit is echt zo theatraal mooi voor me geven Woodkid Iron hier is ZFM.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 Voor alle dingen stoort me. Er. Kids En Iron. Van die kids die op woed sme uh, smeert. Weet je, dat krijg je er niet af. En een deuntje krijg je niet uit je hoofd. zeg ik altijd maar weer. Uh, ja, erbij. Hey, Nozem. Ja, hallo. Leuk dat je er weer bent. Hey, Gozer. Hey, Groze man. Hey, ga even zitten. Nee, ah, gezellig. Ja. Uh, is dit een... Uh... Dit is een uh, belangrijk moment. Ja, begin ja, maar. Ja, ja, een belangrijk <laughs> moment. Ja, ik, ik zie hier een, uh, een onderzoek. Dat is dus uh, op de afdeling gezondheid van de krant. En daardoor vind ik het toch wel... Oh, dat... maar wacht. Is het wel... Door wie is het onderzoek gedaan? Hè? Want afgelopen week is daar Oeh, een... ja, ja, dat is zeker. Waar. Dat is, da daar is wel een. Onderzoekers is... van de London School of Economics. Ja. Oh. Die hebben data gebruikt van een Britse nationale studie naar de ontwikkeling van kinderen. Om de relatie te bestuderen tussen de aanwezigheid van een vader en in de, in de ontwikkeling in de puberteit. Uh, yeah, okay. Ja, oké. In ieder geval was het en Het buitenland. blijkt dus wel dat jongeren, ja? jongens die opgroeien zonder vader, Bereiken de puberteit vaak op latere leeftijd. Okay. En daar tegenover staat wel dat zij over het algemeen eerder zelf kinderen krijgen dan jongens die met hun vader opgroeien. Maar Ik denk van die zoon van mij, die is nooit uit de puberteit gekomen. Dan denk ik van dus, hè, op latere leeftijd, ik vind dat het veel eerder is. Maar ja, eh. Uh, het schijnt ook dat wanneer een vader het gezin verlaat tijdens de puberteit, dat de jongen pas op latere leeftijd de baard in de keel krijgt. <lacht> dat is toch heel raar, want ze dachten dus eigenlijk ook dat vroeger aangenomen werd dat zulke zaken al tijdens de vroege kinderjaren worden bepaald. Dus ja, dus als jij dus nu een uh, peert, ja? dan krijg je zo zoon pas op latere leeftijd. Dus je blijft een hele hoge stem houden heel lang. Oh, nou, dan wordt hij homo. Dat kan niet anders met zo'n hoge stem. Moet hij? een beetje een drama kiezen. Oh, ja, het oefent ook, ook invloed uit op de voortplantingsbeslissingen van de zonen. Dus het is echt, uh, nou ja, het is wel heel apart. Maar het wordt normaal alleen gefocust op de invloed van de alleenstaande moeder op de ontwikkeling. Maar de afwezigheid verdient meer aandacht. Nou, nee. Hij is nee. toch weg? Waar moet hij nou weer aandacht hebben, die man? <laughs> Hou toch op? Oh, hoor ik daar frustratie? Ja, enorm. Het is painful wow. Ja, is absoluut. Oh, absoluut. Spijt. Er wordt toch rare dingen onderzocht. Afgelopen week komen er natuurlijk onderzo onderzoeken onder het licht dat uh, mensen die vlees eten dat het uh, egotrippers waren. En mensen die ja, dat klopt. minder vlees eten, een stuk socialer waren. Oh ja, ja, ja ik eet niet zo. Maar nou even. blijkt dus dat het onderzoek. Ik las het. Waar, waar, waar had ik het bericht aan? Ja, oh want ja, het was nep was, hè. Het was nep, ja. Het is een affaire rond uh, de fraude, prof uh, Diederik Stapel. Zit hem ook wel in zijn naam Stapelgek Stapel Die heeft een onderzoek uit de duim vandaan gezogen Het is eerder alles geweest Dat een onderzoeker iets had onderzocht En dat hij eigenlijk goed wilde scoren En toen had hij elke keer dezelfde st statistiek gebruikt En toen gingen een paar andere collega onderzoekers Gingen dat allemaal even napluizen Al die berichten, al die artikelen die hij had gepubliceerd En elke keer had hij hetzelfde staartje gebruikt Hé, klanten kan het niet allemaal hetzelfde zijn. Toen bleek dus dat hij alles bij elkaar had gelogen, gewoon. Ja, maar dat het is in de haal gingen ook. Als het logisch klinkt. Er gelo wordt gelogen als het logisch klinkt. Hoe ja. vind je die? Het is een woordspeling. Ja. Ja, Logisch? Snap. Denk je, hey, is log log ik, gelogen is het. Ik, ik vond het. gelogen. Ik vond het ook wel een leuke theorie. Ik denk van: ja, als je vlees eet, dan ben je egoïstischer. En egoïsme ja, nee. en ontevredenheid, dat is, dat is de maatschappij. Daardoor groeien we. Ja, als ze tevreden als jij... zijn, dat zie je in Afrika, die mensen zijn heel gauw tevreden. En komen ze ergens? Nee. Nee, maar nee, dat komt ook omdat ze geen vlees eten. Ze zijn niet egoïstisch. <lacht> nee. Het is wel een beetje. Ik vind dat ook Zij wel, wel een hele vreemde zelf. stelling hoor. Ja, nou, ik vond het wel een logische stelling, alleen dat bleek het helemaal niet waar te zijn natuurlijk. Oh. Ja. Nee, dan krijg je dat natuurlijk. Ik betreur dat. Ja, en? En, en ik zal daarvoor mijn excuses aanbieden. Prostens. Nou ja, hij heeft geen excuses te maken voor die egoïstische vleeseters hoor. Nee, oké, okay, maar Mark Rutte moet wel. Echt, die gaat binnenkort weer op zijn giegel. Eer, eerst zeggen. Dat, uh, dat we Griekenland niet eruit gaan gooien. En dan toch wel. Uh, hardere sancties. En dan kunnen ze zelf uit de... De EU stappen, maar dat kan ook weer niet. En, had je hem eh, gezien bij Pau, Pau net? Pau? ik snap er niks meer van. He? Had je hem gezien bij Pau? Want dan ze hem echt gevraagd van. Uh, vroegen ze ook aan kinderen van. hoeveel is. Uh, wat was het? 100? Zoveel miljoen plus zoveel miljoen, hoeveel is dat? <lacht> en dan had je ook van die bloedjes vaar, weet ik. Veel, <lacht> die konden niet tellen. Nee. Maar de aantal wel. Ja. En toen gingen ze ook naar hem toe van. Ja, uh, uh, je bent u nou op school en hebben ze u al aangesproken over uw uh, verkeerde rekensom en zo? Waar ging je echt wel heel uh, relaxed mee om? Ja, Het is toch heel zijn eigen mee. geld niet hè Nee, hij gaat er heel relaxed mee om, Maar ik vind, dat, ja, ik vind dat hij eigenlijk niet, mee, niet meer kan hij, ja. gaat alle, hij praat alle kanten op gewoon En dat hele Griekenland gebeurt We moeten dat nog eens keer gaan redden En daarna uiteindelijk Straks ons Griekenland gered is Alles is weer glad getrokken Dat gaat echt jarenlang duur Dan pas gaan we harde sancties opleggen Aan landen die zich dan misdragen Man dat schuiven we toch echt jarenlang voor ons uit En als het dan uiteindelijk zover is Nou, dan gaan we toch weer eindeloos veel praten Pff, Er komt geen einde aan gewoon nee, ja. Oh, yeah. ja, dat wilde ik yeah. zeggen God. Toepak leeft op de radio, hebben we ook nog muziek Ja, iets over de talking heads Blijf maar praten, praten, praten, praten Nee. De heads werden dus ook wel eens genoemd ja, ja, ja. Nou, het gaat over geld Kijk hier, een paardje over geld De drums, I don't have any money Het is weer op There's nothing to be done. to be done. Nou, niet zo actief Dan komt alles er weer uit Dat we dat ook niet hebben natuurlijk Ja De drums hebben een nieuwe single uit En dat gaat het ook over Geld Ja Altijd over In geld deze tijd is dat goed gekozen Om daarover te zingen Ja nou, Straks nog veel meer berichten over, ja, over geld Ja over geld gesproken Die Celine Dion Die heeft ook zoveel geld Die heeft gewoon Echt tig huizen over de wereld Celine Dion Waar Ken ik haar ook weer van. Ja, volgens mij van de Titanic of zo. dan denk, I'm at the top of the world. Ja, maar zij heeft dus ook volgens mij toen een keer meegedaan voor Canada met het Eurovisie Songfestival. En daardoor is ze toen doorgebroken. Okay. Ja, maar ze heeft, ook wel, ze heeft wel ook een gouden keeltje hoor. Maar er was dus een, een inbreker. Die heeft het zich afgelopen maandag comfortabel gemaakt... In een, in een van haar luxe optrekjes in Canada. Ja? Er was een 36-jarige man. En die werd dus door de politie in de kraag gevat. Terwijl hij dus gewoon een heerlijk warm bad voor zichzelf maakte. En snoepte van de gebakjes van een zangeres. Wat? Ja. Wa oh, wacht even. Groot nieuws. Ja, oh. ze eet gebakjes. Ze eet gebakjes? En blijkbaar zou ze binnenkort thuis komen. Want anders zijn ze niet in huis die gebakjes. Of waren het die van die opgezette gebakjes? Ja, van die show. Ja, ja hij voelde het nog steeds een beetje naar van binnen. Maar er deze man kwam binnen via de garage. Ja. En de man van Dion, René Angelil. Dat is eigenlijk ook haar producer en ontdekker. Hè? Ja. Die heeft de sleutels gevonden in het contact. Die had, had de auto's. Hè? Hij had de sleutels in het contact van de auto laten zitten. En daardoor kon die man, dus via die sleutels, kon hij, kon hij naar binnen. En ze waren zelf dus niet thuis. Was, dit was in Mont Montreal, want ja. ze woonden het grootste gedeelte van het jaar in de Verenigde Staten. Bij ja, de politie werd ingeschakeld door een loeiend alarmsysteem. En de man die kwam gewoon met een handdoekje om zijn middel van de trap af. van, Wat doen jullie nou hier? <lacht> maar ja, de politiewoorvoerder zei van nou wat doe jij hier? Hij werd gelijk in de boeien geslagen. En het is dus gewoon niet de eerste keer hè, dat het uh, luxe onderkomen van haar uh, doelwit is van inbrekers. in 2009 dronk ook al iemand binnen. Er ja. dus sprong een man over een hek en wist de voordeel te bereiken. Maar ja, die, uh, er is dus gewoon een beveiligingsbedrijf dat uh, de villa bewaakt. Nou, dat is een goed maar ja, beveiligingsbedrijf. Ja, maar zij is dan ook zo'n typje, vind ik ook, dat ze ook van die hele luxe, beetje. ...kampachtige spullen in huis heeft volgens mij. Van die, yeah. van die schitterende dingen allemaal. Dat je, dat je gewoon echt er voorbij loopt. Je denkt van, hé, wat zie ik nou? Ik, ja, denk, ik ga er binnen. Ik ga er wat halen. Ja, ik vind het altijd een beetje eng. Ik vind het een beetje over de top, overdreven Dreevant. Zoals, zoals bij, die, is het bij Oprah of zo? Of weet yeah. ik voor wat. En ze is, uh, ja, ze vindt zichzelf zo ontzettend leuk. Heb oh, ik dat zelf... is me nooit gevallen. En ook over dat kind, als er een kind geboren was. Dan yeah. had ze in iedere kamer had ze, uh, video's geïnstalleerd. Zodat ze altijd kon zien wat hij deed, hoe hij sliep en weet ik veel wat. Cool. Ik werd er helemaal eng van. Het, het klinkt een beetje als een dwangmatig iemand. Ja. Dat, ja, dat is behoorlijk. Uh, ja. Ze ja. wil alles onder controle houden. Oh, daar heb je het. Nou, uh, ik, ik ja. heb hier nog een uh, leuk berichtje: een fout van een electrician heeft ertoe geleid dat 5 miljoen mensen. Door een fout van één man. In het zuidwesten van de VS een deel van Mexico ook nog zonder stroom kwamen te zitten. Als gevolg van het uitvallende stroom. Met name het vliegverkeer in San Diego stilgelegd. En gaven supermarkten hun diepvriesproducten bijna voor niets weg. Overont stonden spontane barbecues. En biefstukken werden op de barbecue gegooid. En het moest allemaal opgepeuzeld worden. Want anders zou het namelijk bederven. Dit vraagt... Om een vermelding in de kennisboeken of werkt. Volgens mij wel gewoon. En uh, allemaal Amerikaanse gezinnen die hebben namelijk. Ja, die, die hebben allemaal elektrische. Uh, uh, apparatuur? Elektrische apparatuur ja. uh, onder andere natuurlijk. Uh, uh, airco's. Zo, ze kunnen gewoon niet leven zonder de airco's. Dus uiteindelijk uh, moesten kerncentrales. Uh, uit voorzorg werd uh, stilgelegd. Ziekenhuizen voorkwamen nog verdere problemen. Omdat het, namelijk de noodaggregaten zetten ze maar aan. En dat allemaal omdat één man. Dat was één schakelaar. Eén schakelaar heeft het omgehaald waarschijnlijk. Maar hij kon hij hem niet gewoon terugschakelen? Ik weet het niet. Dat vind ik dan het rare. Van Dat... de... Een elektricien heeft misschien een draadje, dan kan je toch gelijk zorgen dat die draad weer goed komt. Ja, één man heeft ervoor gezorgd dat vijf miljoen mensen in de problemen kwamen. Ik vind dat ze hem op moeten hangen. Ik heb er zoiets van, Bin Laden was vervelend, maar deze man is toch veel erger gewoon. Ja, ja. ja. ja. Bin Laden heeft voor maar heel misschien veel doden heeft gezorgd. Hij, heeft hij doden op zijn geweten nu? Nou, nee, dat niet. Net dat, dat niet. niet? Nee, net niet. Nee, maar niet. Ik, ik vind wel poging tot moord, dit. Bijna wel. <laughs> ja. t, t, t, t, echt, hij gaat binnenkort natuurlijk in alle televisieprogramma's gaat voorbij komen. Dat, ja. daar kan je, dat kan je gewoon aanvoelen. Straks veel meer Onder andere toen ook uh, Wiegel eens weer met zijn gezicht in de krant gekomen. Je oude man, laat hij nou eens met pensioen gaan. Van een hit worden, precies. Het kan toch niet, je moet toch een hele grote hit worden. Kom op, nou, maar dat kan soms even duren. R Rubik en het heette Laws of Gravity. Afgelopen week heeft natuurlijk een man weer een uh, prijs gekregen, En die had namelijk uh, de, de, de, de, de, de, de, de theorie van Einstein omgedraaid. Was dat niet een tweeling? Ja, het was een tweeling. Ik zag ze bij de wereld door. zag ze ongelooflijk. Zeg, in een radioprogramma over wetenschap had ik ze al eens gehoord dat uh, hij was op vakantie. En uh, hij zou eigenlijk die dag terug gaan. ging niet terug. En toen kreeg hij... Oh man! Toen kreeg hij ontzettende pijn. En een brainwave. En toen had hij in één keer had hij iets zoals van... Had toen hij een eitje met, gelegd. En toen, <laughs> en toen had hij zoiets van... Uh, en toen is hij met die theorie aan het stoeien geweest. Het was zo simpel... Dat hij eens aan vrienden en kennissen die theorie had voorgelegd. En hij had zo... Ja, dat klinkt heel logisch... Maar waar heeft, waarom heeft niemand er nog over nagedacht op die manier? En toen in één keer had hij iets nieuws bedacht. Het ging over de materie die dan zeg maar... Dus een lepeltje en de grond zat... Zoiets was het. De materie ja. die als een lepeltje in de grond zat? Nee, de materie die tussen het lepeltje, wat je dan in je hand vasthoudt, en de grond. Er zit heel veel materie tussen. Echt waar? Hè? Heel, en dat schijnt dan weer iets te maken met die aantrekkingskracht. Wij dachten altijd van dat lepeltje aangetrokken werd door de aarde. Maar er zit ook heel veel materie tussen het lepeltje en de aarde. Snap jij het nog? Nee. Nee, nee ook nee, niet. Nee, nee. Nou, stel, ik, kijk even op Wikipedia. Misschien kan je het verder uit, uh, uitzoeken hoe het nou precies zit. Want je wordt er toch wel een beetje raar van. Vind je ook niet? Ja, dat praat. is absoluut waar. Oké, okay, uh, het loopt tegen 9 uur. Nog wat uh, berichten over, ik had net al Hans Wiegel, die is weer met zijn hoofd in de krant gekomen. En het, dan heeft hij zelfs nog lachend geposeerd. En dan ja. zegt hij, sluit maar wat ziekenhuizen. Er zijn zoveel ziekenhuizen. We gaan ziekenhuizen bij elkaar voegen. Dat scheelt tijd, geld en personeel. Wat hebben ze toch al gedaan? Hebben ze toch al gedaan? Als je kijkt in Haarlem. Nou? Ja, Dan had je dus ook meerdere ziekenhuizen. Want nu zijn ze onder één noemer. Ja. Maar ze, hebben wat meer, ze hebben wel de oude locaties, maar het is wel één noemer. Dus alle kosten die, uh, voor salarissen, al die dingen meer, en voor de, uh, noem je dat, de hele administratie en zo, die zijn al samen. Oh, okay. Maar je, je moet toch wel bepaalde locaties houden, anders kan je gewoon die zieke mensen niet kwijt. Dat lijkt mij vrij logisch, dat je gewoon moet, uh, ja, je kan niet alles in één ziekenhuis proppen. Op een gegeven moment wordt de organisatie heel groot, onoverzichtelijk. Ja, maar je krijgt kan ook een, een gedoe met binnenkomt. die bacteriën. Dus je moet eigenlijk zeggen, in één ziekenhuis doen we de die en die ziektes, en de andere doen we de andere zodat ze niet kruisbestuivingen, besmettingen en al die toestanden kunnen plaatsvinden. Ja, nou, ik vind het echt, ik vind het vooral in ah, de voorpagina. Zie hem zo met zo'n lachend gezicht? Ja, sluit nog het ziekenhuis. Ik denk man, denken ze even over na voordat je zelf weer in de pers eh, voorbij laat komen. Man, ja, ik vind het echt, ja, eh, not dan. En vooral afgelopen weekend toch hoop doen over die PGB, persoonsgebonden budget natuurlijk. Ja, en eh, iedereen zegt maar van nee, gaat niks veranderen, gaat niks veranderen en we, we gaan gewoon schuiven met het geld en Eén keer hebben we geld over. En nee, iedereen uh, krijgt toch hetzelfde zorg. Tuurlijk! Ja. Het was die staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Die daarmee bezig was met de ja. PGB. Want jij had het net over. Wie, was dat, wie was dat nou? En ja. hoe heet die minister? Maar die minister heet meneer Klink. Ja, die is van volksgezondheid, welzijn en on... Ja. Uh, uh, even, uh, en, en nog iets? <laughs> je hebt VWS, hè, je hebt mij waterstaat. Maar volksgezondheid, uh, volksgezondheid, welzijn en sociale zaken of zo? Nou ik weet het niet meer. Nee. Ik vind het allemaal een beetje ingewikkeld. Dat ze ministerie dezelfde voorletters hebben. Maar goed, uh, Van Zanten. Die zegt een gegeven moment van: nee, iedereen krijgt nog dezelfde zorg. Is net als met die missies in Afghanistan. Nee, dat worden geen militaire missies. Nee, echt niet. Um, toch wel. Ja, dan ontkom je gewoon niet aan natuurlijk. Nou, dit is hetzelfde. PGB's, ze gaan veranderen. Minder mensen krijgen gewoon minder zorg. Want het blijft gewoon allemaal geld kosten natuurlijk. Ja. Dat is toch vrij logisch. Ja, nog even, nou. we krijgen, krijgen vooroorlogstoestanden. toestanden. Van ja, te veel zorg. Ja, we gaan nu op een zee-spoor rangeren. Ja. We gaan gewoon iedereen voelt het op zo'n klomp aan dat we uiteindelijk gewoon als familie gewoon meer moeten gaan doen. Ja. Dat is gewoon. Een Ik heb nu zo. ook al gehoord dat uh, er was ook een speciale middag in huis in de Duinen dat er meer zorg mantelzorg wordt gevraagd in het bejaardenhuis. Ja. Denk je van. Het was toch zo juist dat de mantelzorgers uh, nu uh, de zorg hebben uitbesteed omdat het te zwaar was voor professionele mensen. En nu wordt toch weer gevraagd van mantelzorg in het bejaardenhuis. Ja, het ja, is vrij logisch ook gelijk dat. Het kost allemaal te veel geld. Dus ja, ik wil het ook niet, maar we ontkomen er niet aan. Maar ja, dan gaan we er nog een paar jaar overliegen door te zeggen van echt waar, ik heb nou, en een um, vrouw die ook een pgb had, die had een uh, persoonlijk uh, gesprek gehad met die minister, ja, ze heeft me persoonlijk echt toegekomen, ja, ik hou de zorgen die ik nog steeds heb. Persoonlijk gebonden gesprek was dat. Ja, precies, maar hecht er niet veel waarde dan want over een jaar heb je weer een gesprek en dan gaat ze een excuus aanbieden. Want daar zijn we met allen zo goed in, excuus aanbieden. Ja, en dan is alles goed, weet je wel, ik sla ja. je even in elkaar. Oké, okay, sorry. hey ik spreek je straks na 9 uur. Tot zover het